Jennifer Okkenloen met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries... is op Curaçao een man van 39 opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie... die achter de moord zat. De Nederlandse man zit sinds 2014 vast op Curaçao, waar hij is geboren. Hij zal naar Nederland worden overgebracht. Ook spermadonoren willen van de overheid snel duidelijkheid... over de misstanden rond fertiliteitsklinieken... Vandaag weer bekend dat er zeker 85 donoren zijn met ieder meer dan 25 kinderen. De richtlijn is dat een zaaddonor maximaal 25 nakomelingen heeft... maar klinieken hebben zich daar lang niet altijd aan gehouden. De boosheid bij sommige zaaddonoren is groot... zegt een platform dat de belangen van donoren behartigt. Het zegt dat spermadonoren en donorkinderen recht hebben te weten... hoeveel kinderen of broers en zussen ze hebben. Het bedrijf achter Instagram en Facebook gaat data van gebruikers kunstmatige intelligentie trainen. Het gaat om openbare data als online berichten en geplaatste reacties. Gebruikers krijgen de optie om daartegen te protesteren, laat Meda weten. Ze krijgen deze week een melding met een formulier om bezwaar te maken. Gegevens van minderjarigen en gesprekken op WhatsApp zullen sowieso niet gebruikt worden.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 Het weer het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 10. Morgenochtend in het zuidwesten kans op buien. Op andere plekken zon met maximaal 23 graden. Later op de dag buien en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. met nu. Jouw keuze. ZFM.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 Wij alweer het tweede uur van deze alweer. Dertiende aflevering. En Maart Special van Play It Loud Dutch Fury het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma speciaal voor de florerende Nederlandse metal scene met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je toch nog bent gaan luisteren. Je hebt nog wel een hele uur met lekkere metal uit ons mooie metalandje gemist. Gelukkig hebben we jullie ook nog een heel tweede uur te goed waar nog een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij gaat komen. Nou, uiteraard van eigen bodem. En de vaste Play It Loud luisteraar weet het inmiddels lang dat ik elke uitzending een uur Stevast begin met de uropener. Dit tweede uur komen van een band dat geen onbekende is in de symfonische metalwereld. Het uit Assen komende Black Briar bracht op 20 maart hun gloednieuwe en tweede nummer I Buried Us uit. Een krachtig nummer dat verpletterende gitaar is, zwevende orkestrale elementen en rauw emotionele zang combineert. Zangeres Zora Kok zei I Buried Us legt de beklemmende nasleep van een liefde die ten einde loopt vast. In dit nummer graaf ik mentaal een graf voor een romance, maar mijn verbeelding weigert begraven te Blijven. Ik zie ons tweeën naast elkaar vormen. Twee meter onder de grond. Een hart dat nog steeds hunkert naar hun warmte. In gedachten dansen we nog steeds in het hiernamaals. Wervelend in de wat als en had kunnen zijn scenario's. Blackbriar staat op 24 april op het podium in het bolwerk te Sneek. Op 8 mei in Volt de Sittard. En op 18 mei in Patronaat de Haarlem. Met support van Solarcycles gaat dat zien. En vorige maand was hij nog telefonisch te gast bij Play It Loud Live. Jannik Walters, frontman van metalcore band Reaching As We Fall. Eh, Waarmee hij, hij komende vrijdag de albumrelease show voor het tweede album Live Memories mee viert. Maar daarnaast is hij ook actief met zijn solo project Portent. Waar hij al een aantal singles onder heeft uitgebracht. Op 1 maart deelde hij zijn tot nog toe laatste single The Hangman met ons. En daar heeft hij zelf ook wat over te vertellen. Jannik, bedankt en tot vrijdag. Hey, dit is Jannik van Reaching As We Fall en Portent. En het volgende nummer dat je gaat horen is een nieuwe single van Portent genaamd The Hangman. Dit nummer is geïnspireerd door een UFC fighter genaamd Dan Hooker. Zijn bijnaam is The Hangman ook. En uh, aangezien ik zelf ook even meedoe en uh, ja, geïnspireerd ervan raak, dacht ik, ik ga er lekker een hard nummertje op maken. En toen komt The Hangman. En ook even leuk om te laten weten voor mijn mainband, Reaching As We Fall, 19 april. Uh, gaan we onze album release party houden? Voor ons nieuwe album genaamd Life and Memories. En waar is dat? Vraag je dan af. Dat is natuurlijk in C. Hoofddorp. 19 april, tickets zijn 10 euro. Kom opdagen. Het wordt een leuke, gezellige avond. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren ja. naar Port and The Hangman. The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 De hangman van Borten draait ik eveneens rem 2,5 minuut durende eerste kenningsmaking single Purge dat op 22 maart verscheen van het nieuwe album No Regrets, of dat op 18 april verschijnt van de jonge Zeeuwse Trashers Inherited. De band dat is opgericht in 2022 mengt oldschool trashkin in groove metal met een moderne twist, wat heeft geleid tot een uniek en krachtig geluid. In 2024 won de band de nationale Wakken Metal Battle en kreeg de eer om op te treden op Wakken Open Air waarmee ze hun reputatie als een van de de meest veelbelovende acts in de metal scene verstevigde. En dit jaar staan shows op onder meer Vestrock, South of Heaven Heavy Metal, Hoedown en Triple Threat Landgraaf op het programma. De volgende band moeten we niet verwarren met de Amerikaanse naamgenoten... uit Illinois en Californië. Want deze internationale versie van Colossal is ontstaan in de Andes... en is het resultaat van een 20 jaar durende reis van meesterbrein Carlos Rodriguez. Dit in Den Haag gevestigde collectief haalt inspiratie uit verschillende metalstijlen... met hints van Andy's soundscapes en teksten die het project een politieke stelling geven tegen het postkolonialisme op hun debuut EP die dit jaar uitkomt. Na De vorige twee singles bij The Guidance of the Moon en The Price bracht dit collectief op 13 maart hun derde single Fire uit van eerder genoemde EP The Line of Fire. En deze hoor je uiteraard ook vanavond bij Play It Loud Dutch Fury met een introductie van bandleider Carlos himself. Mucho gracias Carlos. Hey guys, this is Carlos from Colossal, an international metal collective based in the Hague. The next song is called Fire, the latest single from our upcoming EP called The Line of Fire that's gonna be released on the 1st of June. So make sure you follow us on our socials, save the date, and of course, play it loud. Wij zijn Athena's Warship en wij maken Deathcore uit de regio Dordrecht. We zijn sinds 2024 zijn we gestart met ons project. Eigenlijk nadat we alle twee gestopt waren met onze vorige bands. Maar het begon eigenlijk zo te jeuken dat we toch wel weer muziek wilden gaan maken. En we ja, zijn op die manier bij elkaar gekomen. We kennen elkaar ook al persoonlijk heel lang. Dus het was eigenlijk een hele mooie combinatie om wat mee uit te proberen. En uh, zodoende zijn we al uh, vier nummers onze eigen sound aan het bouwen. En jullie gaan zo meteen de laatste single Echoes luisteren. Nu zijn we ook al bezig met onze volgende nummers. Dus wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt. Volg ons op de Instagram, op de Facebook, YouTube en de TikTok. En nogmaals, hier komt ons nieuwste nummer Echoes. Geniet ervan. Jullie Orden aansluitend op Colossal Fire. Gitarist Ramon van Latum van het tweemans metalproject Athena's Warship. Over een op 7 maart verschenen nieuwe single. Echo's en hun project. Wat hij niet vertelde... is dat hij de nummers schrijft... en zijn kompaan Patrick voor de intense teksten... en zang zorgt. Met Antina's Worship willen ze een frisse kijk... op deathcore brengen. Echo's volgt... op de vorige singles Vesalius, Hell... en In the Name of Nothing. Het wachten is nu op hun allereerste EP... of album van deze heren. Onwijs bedankt, Ramon... en we houden jullie in de gaten, uiteraard. Door naar Arnhem, waar het... gevestigde viertal spit voor de messes elementen van black metal, grindcore... postpunk en shoegaze mengt tot een snoerharde, energieke, maar ook melodieuze wervelwind aan geluid. Verwacht razendsnelle, blaasbeads, rauwe vocalen en een flinke portie gitaargeweld. Afgewisseld met luchtigere, bijvlagen zelfs, dansbare passages. Ik heb ook deze heren bereid gevonden wat te vertellen over hun band en een van hun nieuwe singles Milk Cartons, Cartons of Milk, waar we aansluitend naar gaan luisteren. Heren, ook jullie weer enorm bedankt Goeie avond, luisteraars van Play It Loud at ZFM Zandvoort. Wij zijn spit voor de masses. Nu te luisteren met het Nieuw nummer: Milk Cartons, Cartons of Milk. Tot snel, dankjewel.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 ...en was het even een stukje rijden naar Purmerend... ...waar de Thrasher Melodic Death Metal Band... ...die Generate van zanger Rens Hilgers actief is. Op 14 maart releaseerde de band hun tweede single Faceless Violence... ...inclusief bijbehorende video van hun nieuwe nog te verschijnen album. Dit explosieve nummer combineert verpletterende riffs... ...met meeslepende melodieën... ...en bereikt zo een perfecte balans tussen agressie en, me en emotie. Met een speelduur van iets meer dan 4 minuten... ...is Faceless Violence een must listening voor fans van melodieuze metal... En ...een sessie essentiële aanvulling op elke afspeellijst die op zoek is naar zowel intensiteit als diepgang. De oplettende in de kijker die deze video heeft gezien, kan daar trouwens een cameo van co-presentator Sander Pietersen in spotten, maar ook is hij te bewonderen op de single artwork. En liefhebbers van het oldschool werk van Megadeth, Dio, of Dio, Metallica en Iron Maiden komen zo direct aan het trekken, dankzij de uit Middelburg komende zanger en drummer Bas Rovers, die al op jonge leeftijd wist dat hij muzikant wilde worden. Ooit begon hij als drummer in de band Motor Breath, maar ontdekte hij al snel dat hij een sterke stem had en graag vooraan op het podium wilde staan. In de daarop volgende jaren maakte hij een naam in de regio met verschillende bands totdat hij in 2020 besloot het project dat hij in 2010 al was begonnen met gitarist, producer en goede vriend Dennis van den Bord af te ronden. Het eerste teken van het leven kwam in april 2021 met de eerste single I'm Forever, gevolgd door Invisible in mei en Song for the Children in juli datzelfde jaar. Het laatste nummer Act Like a Maniac werd uitgebracht op het eerste album Loud Music experience dat verscheen in april 2022. En nu is hij weer terug met de nieuwe banger, zijn eerste single sinds de release van het album met de titel New Big Bang, waar hij opnieuw de samenwerking heeft gezocht met Dennis en zijn broer de bassist Robin van der Bor. En New Big Bang hoor je nu bij Play It Loud Dutch Fury. Als hij zin heeft. maandagavond, Play It Loud op ZFM Zandvoort. Yo, yo, yo, Zandvoort, wat goed dat je luistert naar Play It Loud. Wij zijn Emma Dyson en we maken stoeiharde metalcore met een boodschap. Dit najaar droppen we onze nieuwe EP Strain. Hierop vind je vijf keiharde tracks waarin we geen blad voor de mond nemen. Van mentale struggles tot ongelijkheid en overbevolking. Als het schuurt, hoor je het terug. Wat je nu gaat horen is de eerste single shutdown... Het gaat over jezelf opblazen door maar te blijven rammen, ook al zit je er al lang doorheen. Je kent het wel. We hebben rapper Geel erbij gehaald voor een verrassing midden in de track. Check it. Voel je deze track helemaal? Volg ons op de socials of check amydice.nl. En nog beter, kom ons live zien. Op 22 mei in Paardcafé Den Haag, 13 juli, helikopter in Amsterdam. Of later in het najaar op 15 november de Gons Gouda. Meer shows worden nog toegevoegd. Voor nu, zet je volume vol open en luister naar Shutdown van Am I Dice. See us rising from the ashes. My mind's like an oracle, my body like a channel. Turn my soul into a vehicle, the rain up all the handles. Looking over my balcony and my thighs like Valkyrie. It's the time to hop on I was used stuff that you better breathe. Mm -hmm. Eating from the tree of life and eating this with aging heat. I got my turtle over raging against the late machines. Na de old school metal van Bas Rovers ik de aanstekelijke metalcore van het Rotterdamse N. My Dice met hun op 27 maart verschenen nieuwe single Shutdown. Dat is een samenwerking bevat met hip-hop artiest Gil. En van Rotterdam reizen we weer terug naar de prachtige stad Haarlem... waar we vlakst tegenkomen met progressieve metalprojecten... van de Nederlandse multi-instrumentalist en producer Sjoerd Volkeringa. Met vocalisten Ila van der Haas en Twan Driessen... de eerste singles Hyperfrontality, Pyroclass en Introversum... verschenen begin dit jaar en het debuutalbum Hyperfrontality... kwam uit op 21 maart. Maar voordat dat zover was, dropte ze eerst de laatste single hiervan... getiteld Neuromorph. En deze hoor je nu als eerste in het laatste blokje van deze maart special van Dutch Fury. Het FM stand voor. Tot hoorden jullie de in 2020 in Eindhoven opgerichte black metal band Niroth met hun op 4 maart verschenen laatste single Davis' album afsluiter Transcendence Part 8. Vergankelijkheid. ...van het eveneens op 21 maart uitgebrachte debuutalbum Transcendence. Niroth maakt on een onwaarschijnlijke combinatie van black metal en vrouwelijke clean vocalen. Geïnspireerd door de rauwe elementen van de natuur en de donkere aspecten van het leven... ...staat Niroth voor een melancholische en duister, maar ook melodisch en atmosferisch geluid. Hun debut P, genaamd Nocturnal Woods, verscheen in 2020... ...of 2022, sorry. Voordat deze maart special van Dutch Fury er al helaas alweer bijna op zit heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last-minute beslissers nog naartoe... qua metalconcerten deze week? Dat horen jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. En dat is op 16 april. Dan komen Boundaries, Varials, Dagger Threat en No Face, No Case naar het patronaat in Haarlem. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 30,50 euro. De deur openen die avond om 7 uur. De aanvang is om half 8. En ook diezelfde avond kun je naar Shelter. Die komt op 16 april naar de Melkweg om de 30ste verjaardag te vieren van hun iconische album, A Mantra. Support komt van Speedway. De tickets kosten 29,90. De deur openen om half 8 en een aanvang is om 8 uur. En dan speelt de uh, Speedway dus om om acht uur. En metalheads opgelet. Iduna komt weer met een geweldige underground package. Carnal Tomb en Sculpture. Twee death metal bands uit Duitsland komen op 17 april. Drachten verwoesten met hun intense mix van death metal geweld en griezelige sferen. Tickets in de voorverkoop kosten 13 euro. De deur Aan de deur kosten ze 15 euro. Deuren openen die avond om 8 uur en de aanvang is om half negen. En op 17 april brengen Harakiri voor de Sky hun meeslepende show naar Hedon in Zwolle. Het belooft een onvergetelijke avond te worden. Vol donkere en krachtige muzikale ervaringen. De tickets zijn verkrijgbaar voor 28,50 euro. De deuren openen die avond om 7 uur en de aanvang is om half 8. En op donderdag, 17 april, kun je ook nog naar Metropool, want dan doppelt ze daar zich onder in een duistere muzikale ervaring. Twee acts betreden het podium. Patriarch, de nieuwe incarnatie van Batushka en Dogma, de krachtige female fronted in hardrock en metalband die niets en niemand spaart. Tickets voorverkoop kosten 29,50 aan de deur, 32,50 De deuren openen om half, half 7 en de aanvang is om om 7 uur. En Agent Steel speelt in de Fluor in Amersfoort. De tickets kosten daar 24,75 euro. Inclusief servicekosten. De deur de openen om 8 uur. En de aanvang is om half negen. Dan kun je ook nog naar Frozen Crown op 18 april met Fellowship en Lutharo in de Willemane in Arnhem. De tickets in de voorverkoop kosten 23 euro, aan de deur 25 euro. De deur openen die avond om 7 uur en de aanvang is om half 8. Dat was de concertagenda weer voor deze week en deze maand. Zoals ik in het eerste uur had vermeld, zijn er de komende weken geen metalnieuwtjes en concertagenda's horen. Dit in verband met een bandinterview volgende week en mijn aanwezigheid door vakantie in de laatste week van april. Ben van Rode is uiteraard gewoon te horen met zijn Play It Loud Underground. En dit gezegd hebbende gaan we gauw naar de afsluiter. ...van vanavond dat traditiegetrouwen natuurlijk een keiharde is. Tweede de Groningse metal, melodische black metal band... ...Walg, dat is opgericht tijdens de pandemie in 2021. Na elkaar een paar jaar uit het oog verloren te zijn... ...bundelde componist Robert Koning en zanger Jorik Keizer hun krachten weer. Walg laat zich inspireren door de domme en over het algemeen weerzingwekkende mensheid. Wanhoop Walging... ...en somberheid en melancholie... ...vormen de belangrijkste ingrediënten... ...voor een unieke mix van emotionele black metal. De band bracht in minder dan een anderhalf jaar tijd... ...hun veel geprezen albums 1, 2 en 3 uit vorig jaar verscheen 4... ...en nu maken ze op voor de opvolger 5... ...met een nieuwe voorproefje daarvan getiteld pijnlichaam. Mijn tijd zit er weer op. Volgende week ben ik er nog even met een bandinterview... ...met Play It Loud Live. En dan ontvang ik ditmaal de heren van de power metal band... ...Reviver uit Purmerend. Met hen praat ik over hun langlopende carrière... ...dat bijna 30 jaar omspant... En hun hun laatste album release: Carnival of Chaos. Ook dit mag je dus niet missen. Voor nu ga ik eruit met Walchdus en mijn laatste woorden: Horns up en stay metal. Muzzle.